Op basis van de nieuwe wet kunnen ook uitreisverboden worden opgelegd aan mensen die ervan verdacht worden zich te willen aansluiten bij een terroristische organisatie. President Poetin is bereid met de Maleisische premier Razak te spreken over de ramp met vlucht MH17. De ontmoeting zou donderdag kunnen plaatsvinden in de marge van de ASEAN-top in Sochi. Poetins woordvoerder zei dat alles besproken kan worden. Moskou ontkent elke betrokkenheid bij het neerhalen van het toestel van Malaysia Airlines.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 De gemeente Vlaardingen heeft een noodverordening ingesteld om een eind te maken aan een reeks autobranden. De politie mag acht weken lang tussen 11 uur s'avonds en 4 uur s'nachts mensen op straat preventief fouilleren om te zien of ze brandbaar materiaal bij zich dragen. Iedereen is verplicht mee te werken met de politie. Vlaardingen heeft sinds vorig jaar geregeld te maken met autobranden. Inmiddels zijn er dit jaar alweer bijna twintig branden geteld.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 De files worden nu snel korter, maar er is nog wel veel verdraging op de A2 van Utrecht naar Den Bosch... tussen de knooppunten Everdingen en Del, nog 11 kilometer. Alle rijstroken zijn wel weer vrij. Op de A10 de Ring van Amsterdam bij de afrit Eemuiden 3 kilometer door een aanrijding. Daar is nog een rijstrook dicht ook. Op de A15 de Rotterdam-Gorkum tussen Papendrecht en Gorkum, 10 kilometer. A27 Utrecht-Gorkum tussen knooppunt Everdingen en Noorderloos, 5. En op de N201 uit Horen-Hilversum voor de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 Ja, ja, ja, ja. Een hele goedenavond en hartelijk welkom bij CFM in de avond live. Wat gaan we er weer een gezellige uitzending van maken. Dit was natuurlijk afgelopen de week de week van het Songfestival. De week van Max Verstappen en de toppers. Daar gaan we het ook allemaal vandaag natuurlijk over hebben. Um, ja, wie weet het ook gaat worden, dat is Donnie van Aarlen. En Donnie van Aarlen heeft een eigen CD of single uitgebracht... En uh, ja, daar gaat hij zometeen alles over vertellen rond de klok van half acht. Ook natuurlijk de bekende items van vandaag. De dubbelhit. En om niet te vergeten... de tv-tune. Welke tv-tune van vroeger hebben we nou weer uitgekozen? Dat hoort u natuurlijk allemaal op CFM Zandvoort in de avond live. Verzoekjes zijn natuurlijk altijd welkom tijdens het verzoekkwartiertje... maar ook gewoon tijdens de uitzending... 023 573 0393. Nogmaals, 023 573 0393. En uh, ja, hoort u een kikker in mijn keel? Of uh, een schorre stem? Of een beetje zwoel? Dat kan hoor. Want uh, ja, ik ben van het weekend bij de toppers geweest. En ik heb keihard meegezongen. En uh, ja, dat uh, is misschien een beetje terug te horen. In ieder geval wel door mijn koptelefoon. Een lolletje tussendoor kan altijd. Dus zometeen Donny van Aarlen, de dubbelhit en de tv-tune. En natuurlijk niet te vergeten, heel veel gezellige muziek. Verzoekjes en welkom. 023-573-0393. Dit is steeds CFM in de avond live. En uh, we gaan er gewoon een hele gezellige avond uh, van maken tijdens deze uitzending. Ja, hij stond uh, van het weekend in de Amsterdam Arena. Dit is Jeroen van de Boom met Jij bent zo... Nee zeg jij ja En wil ik gaan slapen Doe jij het eens graag erop Zeg ik stop Ga jij toch nog even door En ik krijg geen gehoor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 ...wat een stem heeft die vrouw, hè? Glennis Grace met afscheid hier op CFM antwoord. U luistert nog steeds naar CFM in de avond live. We zijn ook te volgen via onze Facebookpagina... ...ZFM in de avond live. En uh, ja, daar zitten we ook echt live live. hè? Via de web, uh, webcam of uh, via de telefoon kan je live tegenwoordig via Facebook. En uh, ja, even zwaaien naar de kijkers. Wil je dat ook zien? Ga, ga gewoon naar onze Facebookpagina. Verzoekjes kunnen nog steeds aangevraagd worden. Kan via de telefoon, kan via Facebook of telefoon, wat ik al zei. 023 573 0393. Een beetje snel, hè? Nogmaals, 023 573 0393. Ja, wat een, uh, wat een week was dit. Hè? De week, wat ik al in het begin zei. De week van de toppers, de week van Max Verstappen en de week van het Songfestival. Het zijn in ieder geval drie punten die wij gaan behandelen. Um, ja, en uh, in ieder geval één van de punten. Daar moet ik toch eigenlijk eventjes een, uh, een, een liedje voor draaien, vind ik. Vindt u dat ook? Ik er wel in ieder geval. Speciaal voor uh, Max Verstappen natuurlijk. Ja, wat een, uh, wat, een, uh, wat een mooie race was dat natuurlijk uh, op het circuit in Spanje. Heeft hij gewoon de nummer 1 geworden in het racewereldje op die dag. Wat geweldig, wat geweldig. En dat dachten het, de dacht het, uh, volgende artiesten ook. Want uh, ja, als er natuurlijk wint, dat zie je ook bij het voetbal, komen er altijd Nederlandse liedjes met allemaal uh, voor voetbal. Hup, Nederland moet winnen, hup, Nederland moet winnen, hup, hup, hup, hup. En uh, bij... Uh, bij het Olympische Spelen gebeurt dat ook vaak. En uh, er zijn natuurlijk heel veel liedjes gebeurd. Maar bij races zie je dat nooit. Maar één artiest moet de eerste zijn. En dat is nu um, ja, dat is het feestteam uh, geworden. Samen uh, met, de, met de gebroeders Rossing. En uh, moet je maar luisteren. Dit nummer is speciaal voor uh, Max Verstappen. Uitgebracht.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 Bocht naar rechts, recht stuk naast elkaar Wanten wisselt safety car. Max die raakt niet in de war Schakel door, nieuw record Komt hij aan, ga maar staan Dames en heren, hij is Wereldkampioen Handen hoog voor Max Hey Hey! De laatste bocht van Max. Hij. Komt... Ja, dat was een, een nummer uh, van... Uh, in ieder geval het feestteam team hier op CFM Zandvoort. Handen hoog voor Max Verstappen natuurlijk. En dat heeft hij uh, wel uh, verdiend. Ja, via onze Facebook-pagina... en uh, via onze livestream... die we daar op hebben gezet... krijgen we verzoekjes uh, binnen. En dat uh, vind ik uh, alleen maar leuk. En uh, van, uh, ja, een verzoekje van uh, Jurgen... Uh, Jurgen Hamberg En uh, Jurgen... die wilde het uh, liedje horen van uh, Jan uh, Smit... De hoeken van de kamer! Ik kan me niet meer beheersen nu ik zo naar je kijk. En zit te bedenken dat ik dronk ben of lijk. Zit in een andere wereld. Ik zie er echt niet meer uit en ik kan schouw hoe jij danst met iedereen.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 Het was Jan Smit uh, met De Hoeken van De Kamer. Ik uh, ben benieuwd wat hij ermee bedoelt. Uh, speciaal uh, gedraaid uh, voor uh, Jurger uh, Hamberg En uh, ik uh, hoop dat jij het uh, leuke... Een leuk liedje vond, uh, Jurgen. Speciaal voor jou natuurlijk. Anders vraag je hem natuurlijk ook niet aan. Heeft u verzoekjes? Dat kan naar 023-573-0393. Nogmaals 023-573-03... 3... Uh, nee, ik... Nogmaals 023 0393 Dat uh, belt u naar de CFM hotline. En dan kan u een verzoekje aanvragen. Dat kan altijd leuk, gezellig. Belletje in de uitzending is ook welkom. We gaan uh, ook aangevraagd via Facebook. De Jens draaien met Dans en Zing. U luistert nog steeds naar CFM. FM in de avond live. Hey, zeg mij wat doe jij vanavond. Ik zet de bloemetjes buiten. Ga jij dan met me mee? Het is weer een tijdje geleden Dat wij dit ook samen deden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 Een leef als Het was leven van André Hazes junior hier op CFM Zandvoort. Via de CFM hotline binnengekomen 023 573 0393, Aangevraagd door Jannie Smits en ook uh, aangevraagd via onze Facebookpagina. Want uh, we zijn live via onze Facebookpagina. Kijk gewoon gezellig mee. Het kan ook op www.zfm-live.nl via onze webcams. En dan kan u ook uh, direct meekijken in onze studio hoe dat er allemaal uitziet. Dat is toch leuk? Een kijkje achter de schermen bij CFM Zandvoort. Wat wilt u nog meer? Over een paar minuten bellen we met Donny van Aalen hier op CFM Zandvoort. Maar we draaien eerst het volgende plaatje. Ze komen in december terug van weg geweest. Namelijk Chaotic. Hier is Dam.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 anonymous victims, but since I got to know you, girl, we're getting deeper, are we going too far, we're talking about the weirdest thoughts we've got in mind, and share the same desire, it's crazy how I found you, do you know what I mean, yeah. Blijft het een lekker nummer. Chaotic hier op CFM Zandvoort. Zoals het beloofd uh, hebben we hem aan de telefoon Donny van Aarlen. Goedenavond Donny. Goedenavond. Leuk uh, dat we, jij even tijd hebt gevonden om uh, bij ons live in de uitzending uh, te komen. Want uh, jij gaat uh, ja, toch uh, een feestje vieren 22 mei. Ja, ik ga zondag een grote feest vieren. Vertel... Ik, uh, ik ga mijn eerste singeltje, die is nou uitgekomen. En uh, nou, daar geef ik natuurlijk een uh, mooi feestje voor, zondag. Met allemaal bekende artiesten, Wesley Klein en uh, Dario, Leonardo, Yves Berits. Kennen jullie wel natuurlijk. Ja, zeker. Zeker, zeker. Ja, dus ik hoop dat het heel gezellig wordt. Ik heb nog een paar kaarten over. Het gaat goed. Ja, en waar wordt het feestje gegeven? Bij Sandy Hill, bij jullie in Zandvoort. Gezellig. En welke Het nummer is dat? Uit mijn hoofd 22, dacht ik. Maar dat weet ik niet zeker. Nou, anders kunnen mensen dat natuurlijk altijd eventjes... Uh, opzoeken. Hé hey Donnie, uh, een vraag hè. Bij een singeltje, daar uh, hoort dan zo'n zo release party. En ja, um, ja wat, um, wie gaat die cd uitreiken? Of is dat een verrassing? Nee, dat is geen verrassing. Wesley Klein reikt hem uit. Gezellig. Ja. Hé, hey, en uh, ga je nog speciaal met jouw gasten een duetje zingen of zo? Nee, nee, daar heb ik niks op geoefend. Niks nee. op geoefend. Nee, nee. En je bent toch alweer al een tijdje bezig en uh, ja, nu gaat toch een, uh, een droom uit. Ja, Zeker weten. En uh, nou. ho hoe lang ben je nou uh, aan het optreden? Ik ben nou, uh, denk twee jaar bezig met zingen, echt met zingen. En uh, nu, nu, echt, nu krijg ik zo'n tijd dat het nou allemaal wel een beetje uh, hier en daar gaat zingen. Ik heb, elke week heb ik wel één. Ja. En het, uh, het wordt steeds meer, dus dat is mooi. Ja, onze Zandvoortse Goldie treedt ook bij jullie op. En natuurlijk uh, Yves Berense, voor ja. vele mensen bekend hier natuurlijk in, uh, in Sandvoort. Uh, als mensen kaarten willen voor jouw uh, cd-presentatie, waar kunnen ze terecht? Nou, ze kunnen bij Cindy Hill nog wat kaarten halen. Ja. En, als, en als ze daar niks meer hebben, kunnen ze altijd mij nog uh, een berichtje sturen via Facebook of even opbellen. Dat is geen probleem. Nee. En, um, en nog eventjes een, een vraag. Wat, wat, wat, wat kunnen mensen nog meer verwachten op deze gezellige avond of middag? Nou, het is gewoon uh, de bedoeling dat we met z'n allen gezellig een drankje gaan doen. Dat ik mijn singeltje laat horen aan iedereen. En, uh, gewoon een hele leuke artiesten daar. Het oh. betaalt 35 euro, is inclusief uh, drankjes en hapjes. Dus, uh, nou, daarvan kan je dan geen gezellige avond ergens anders hebben, toch? Dat, dat lijkt me niet, nee. nee, nee, nee. Hey, en na het feestje is er nog een feestje. Ja, dan doen we een afterparty bij Café Buddies in Zandvoort. Ook, jullie. Ja. En daar uh, gaan we de meesten zingen. En uh, doen we nog een bordje met z'n allen. Nou, dat gaat één groot uh, feest worden daar... Uh, hier in Zandvoort aan het strand bij Café... Uh, of nee, die café... ja, uh, wel bij Buddies natuurlijk uh, als afterparty... maar uh, daarvoor uh, bij Sandy Hill. Yes. Uh, ja, kan, de kaarten kunnen besteld worden via 06112624... 11. Nogmaals 06, 11, 26, 24, 11. Dus uh, da, als u kaarten wil dan uh, kan, en vol is vol natuurlijk. En er zijn nog maar een paar kaarten, vertelde jij net. Ja, er zijn niet zoveel kaarten meer. Nou, het feestje begint natuurlijk om half, uh, om half drie. Ja, om half en... drie is de aanvang en om drie uur begint het. En hoe laat is het afgelopen? Om zeven uur. Zeven uur. Nou dat komt helemaal goed, uh, Donny. Hou ons in ieder geval op de hoogte. als je Na je release hoop ik je een keertje nog eventjes te ontvangen in de studio. Dan gaan we lekker verder uitgebreid praten over hoe de singles ontstaan en zo. En waar de videoclip is opgenomen. Daar ben ik allemaal benieuwd naar. Wij uh, delen jouw feestjes zometeen zeker op onze Facebookpagina. En natuurlijk ook de videoclip. Want die is al uit, hè? Ja, die is al uit. Net twee dagjes. Vind je het goed als we hem draaien? Ja, zou ik leuk vinden. Gaan we doen. Kondig hem maar aan. Oh. Moet ik hem komen? Ja, kondig hem maar aan. Oké, okay, even kijken, hoe ga ik dit doen? Nou, dames en heren, hier is mijn uh, eerste singeltje, Margarita. Van Donnie van halen. Dankjewel, jongen. Succes, ja. hè. Al het geluk.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 Want jij spookt nog steeds door Ja, u luistert nog steeds naar CFM Zandvoort. Uh, u hoorde hier Donner, Donnie van Aalen met uh, Margarita. Ondertussen loopt onze computer even vast. Ik hoop dat het uh, nog allemaal goed gaat komen tijdens de uitzending. Zolang moet ik het toch eventjes vol uh, kletsen. Oh, kijk. Zo, he he, eindelijk. Hij is weer goed, hij is weer goed. Zo, zo, zo, zo. We zijn weer terug, Wij zien hem in de avond live. U luistert nog steeds naar ons. Hartstikke gezellig dat u luistert. Laat ook even weten via onze Facebookpagina dat u luistert. www.facebook.com slash ZFM in de avond live. Wilt u ook een plaatje aanvragen? Dat kan. 023 573 0393. Nogmaals 023 573 0393. En dat is ons telefoonnummer, dus hier hebben we hotline. Plaatjes en aanvragen is altijd welkom. Uh, we gaan uh, naar de volgende plaat luisteren. Dat zijn Nick en Simon met Rome. Ik zeg de dingen die ik denken moet.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 Nick en Simon hier op CFM Zandvoort, het lekkerste station van uw regio. En uh, wij zijn lekker te volgen ook via onze Facebookpagina zo te zien, want dat is uh, druk op Facebook. En we hebben leuke aanvraagjes, zometeen hoort u zeker Marco Bosato hier op CFM Zandvoort. Ja, even een momentje, want uh, ja, sommige mensen, elk moment ze heeft wel een paar momenten in hun leven... dat ze denken van goh, goh, goh, wat, uh, wat een verdrietige dag. En uh, zo eentje heb ik er vandaag ook. Vandaag is het uh, negen jaar geleden dat mijn uh, opa stierf aan een vreselijke ziekte. En uh, ik wou dat moment toch niet vandaag in mijn radioprogramma laten gaan. En uh, daarom uh, draai ik een liedje die ik uh, op zijn crematie live heb gezongen. En uh, deze is speciaal voor mijn oma, voor mijn moeder en voor mijn broertje: Vakantieliefde uit de film uh, Volle Maan.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 Blijf in gedachten steeds bij mij Dit zijn de woorden die je zei embrasse moi ne pleur pas, je veux pas partir Sans toi, ik wil blijven, maar ik moet je laten gaan embrasse moi ne pleur pas, je veux pas partir waar, ah, ja ik zal schrijven, maar ik moet je laten gaan. Speciaal voor mijn opa, die er al negen jaar niet meer is. Vakantieliefde uit de film Volle Maan, hier op CFM Zandvoort. Ik mis je. Zo. We gaan weer naar de orde van de dag natuurlijk dat is CFM in de avond live. We gaan, er een, uh, we gaan er nog een paar uh, leuke minuutjes van dit eerste uur van maken. En zometeen natuurlijk in het tweede uur hebben we onze vaste item, de dubbelhit... En om niet te vergeten, de TV-tune. Misschien vinden de mensen leuk om op Facebook even te reageren. Via onze live-cam. Welke TV-tune van vroeger je hartstikke leuk vindt. Laat het anders even weten. Of TV-programma. Misschien draaien we hem wel. Of kies ik er eentje. Maar het zou wel leuk zijn als jullie zelf er kiezen. Ehm, um, ja, we hebben een aanvraagje via onze Facebook-pagina. Dat is een wel onbekende. Marco Busato Met dromen zijn bedrog. Plaatjes aanvragen. gaan natuurlijk nog steeds hier op CFM's Antwoord. Niet verdwijnen als je zou gaan. Neem je mijn dromen mee? De meeste dromen zijn verbroken, maar als ik wakker word naast jou, dan droom ik nog. Ik voel je adem en zie je gezicht. Beleef het ritme van Zandvoort ook op tv. TV.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 Uh, verzoekjes voor het tweede uur, dat kan hij. 0235730393. Nogmaals 0235730393. 393. Uh, wilt u uh, verzoekjes ook vragen via onze Facebookpagina. Kan ook. Facebook.com/slash ZFM in de avond live. En dan kan je ons ook live zien via onze streaming die wij uh, hebben. Dag kijkers, hallo. Ja, ze kijken allemaal gezellig mee op Facebook. En ze vragen ook hun plaatjes aan. Dat is alleen maar gezellig als mensen meekijken. Uh, Zometeen het uh, twee uur, natuurlijk, de dubbel hit. En om niet te vergeten de TV Tune. U luistert nog steeds naar CFM's antwoord. Oh, En het is zo stil in mij. Ik heb nergens bovenaan.